Bij Volendam hebben loslopende stieren een verkeersongeluk veroorzaakt. Vijf stieren waren losgebroken. Daarvan liepen er twee op een doorgaande weg bij Volendam. Een auto botste tegen de dieren aan. Twee stieren zijn dood. De bestuurster van de auto heeft nekklachten. Drie andere stieren zijn nog zoek. De politie heeft een warmtebeeldcamera ingezet om ze op te sporen. Bij het eerbetoon aan de overleden koptische paus Shenouda in Cairo zijn drie mensen omgekomen. Dat heeft de medewerker van die kerk in Egypte gezegd tegen het persbureau AP. De drie christenen kwamen om door verstikking in de koptische kathedraal in Cairo. Duizenden gelovigen waren daarbij ingekomen om de laatste eer te bewijzen aan de leider van de kopte... die gisteren op 88-jarige leeftijd overleed. De uitvaart van Paus Shenouda is waarschijnlijk dinsdag.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 Langs de lijn, met Twan van Peperstraten. Goedenavond, Langs de lijn op de zondagavond. Dat betekent dat we kunnen napraten over winnaars en verliezers in de Eredivisie. De grote verliezer van het Eredivisie-weekend is net als vorige week FC Twente. Na de nederlagen tegen NEC vorige week, Schalke midweeks en nu ook tegen Feyenoord... kunnen we wel zeggen dat Steve McLaren een rampweek heeft. Ja, het yeah, is... Uh, we hebben een bad week gehad. Het yeah, is wat je krijgt in een uh, in voetbalseizoen. Eenduizendste van een seconde kan het verschil maken tussen eeuwige roem of eeuwig tweede. Maar wat nu als die eenduizendste eigenlijk niet goed is waar te nemen? Als je één keer knippert met je ogen, dan is die schaatser inmiddels al uh, zeker uh, 150 centimeter verder. Straks een gesprek met Erik van Dijk, die voor Studio Sport een reportage maakte... over de niet altijd betrouwbare tijdwaarneming in de sport... De eerste echte wielerklassieker leverde een Australische overwinning op. Simon Gerrans was de beste in Milan San Remo. En dat werd gevierd in de ploegleiderswagen van Green Edge. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! <tie> Zomaar een bespreek ik het wielerweekend met Bart Voskamp. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Koploper AZ ziet de concurrentie nader in de strijd om de titel. De ploeg van Gert-Jan Verbeek verspeelde twee punten tegen NAC. Ook AZ had een zware week met de wedstrijd in de Europa League tegen Oedinezen afgelopen donderdag. Maar trainer Gert-Jan Verbeek wilde de vermoeidheid niet als excuus gebruiken voor het gelijkspel tegen NAC. Ja, maar wie heeft nou de meeste energie gestoken in deze wedstrijd? En wie had er nou aan het eind van de wedstrijd nog het meest lucht? Dat waren wij.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 Zeker niet over de wijze waarop we vandaag weer gevoetbald hebben. En de wijze waarop we ook uh, energie gestoken hebben in deze wedstrijd. Want ja, dan, dan kunnen je jongens alleen maar een groot compliment geven. Gert-Jan Voorbeek van AZ en het voetbalweekend wordt besproken. Zoals iedere zondag met Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond. Hallo, Tom. Ja, is niet meer gek te krijgen, hè, Voorbeek? Hij heeft nu al zoveel vragen moeten beantwoorden de afgelopen weken... dat hij nu maar het houdt bij, uh, bij puur realisme. En ik denk dat hij dat ook uiteindelijk wel goed doet. Want uh, ja, er is geen spel tussen te krijgen. En AZ begon eigenlijk best goed aan die wedstrijd kreeg de nodige kansen, alleen Ter was vandaag niet te kloppen. Ja, dan zie je in de slotfase dat NAC beter wordt, kansen krijgt. Uiteindelijk blijft het 0-0 en dan, ja, dan ga je toch op zoek naar een, naar een oorzaak. En dan is het eigenlijk heel makkelijk natuurlijk om te zeggen... ja, uh, AZ kan het in de slotfase niet meer belopen terugwijzen naar donderdag... toen er een uh, goede prestatie is geleverd, maar wel een energierijke prestatie. Ja, dan, uh, ja dan, dan legt hij dat keurig uit. Maar hij wil daar toch maar niet helemaal aan. Hij zegt toch dat die mensen, uh, zijn mensen fit zijn. Maar ik denk toch dat daar wel de oorzaak ligt vandaag. Maar toch nog even... Even over donderdag. Uh, hoe groot is nou die invloed van het Europese programma op de titelstrijd in de Eredivisie? Ja, tot nu toe is het toch wel gebleken dat de meeste ploegen die, die echt zwaar aan de bak moesten in, in midweekse wedstrijden... toch in het weekend het buitengewoon moeilijk hadden. Vandaag is daar eigenlijk geen, geen uitzondering op. En nou ja, ik denk uiteindelijk... Kijk, we krijgen nu ook nog beker. Dat speelt eigenlijk net zo'n rol als Europese titelstrijd. AZ is uiteindelijk de enige die nog in Europa actief is. We zullen het zien, maar als Gert-Jan Verbeek zegt dat het geen invloed heeft... en dat hij met al die mooie programma's zijn spelers topfit krijgt... dan zal het dus het antwoord dus zijn nee, dan heeft het geen invloed meer. AZ strijd nog op drie fronten, nog even naar FC Twente. De coach, Steve McLeon, leidt zich niet druk te maken... terwijl zijn ploeg alweer voor de derde keer verloor... met 2-0 in eigen huis tegen Feyenoord. Is Feyenoord op zo'n moment de slechtste ploeg om tegen te komen? Ja, dan was NEC vorige week ook de slechtste ploeg. Twente heeft het gewoon niet goed gedaan. En dan kun je spelen tegen wie je wil natuurlijk. Feyenoord doet het goed in grote wedstrijden. Dat is gebleken dit jaar. Ik geloof dat alleen één wedstrijd tegen AZ wat betreft de top is verloren. En dat er verder altijd wel een punt gehaald is. Dus nou, heel simpel zou je kunnen zeggen ja. Maar Twente heeft dit ook voor een, voor een heel groot deel aan zichzelf te wijten. En jij zegt, uh, Steve McLaren maakt zich niet zo druk. Ik denk dat hij zich een beetje druk maakt om de verkeerde dingen. Want wat hij van de week gedaan heeft in de Europese wedstrijd... door spelers te sparen voor Fair dit duel... Ja, ik snap er eigenlijk niet zoveel van en dat is toch ook geen, uh, geen, geen, geen goed gebaar naar je club. Dus ik, ik, ik heb het een beetje het idee dat hij, uh, dat hij een beetje leidt aan grootheidswaanzin... terwijl hij gewoon met dit elftal uh, moet doen wat hij moet doen. Want vorige week uh, zette NXC Twente vrij snel vast. Ik denk dat Koeman ook goed gekeken heeft naar de speelwijze van NXC. Is er een oplossing te vinden zeg maar, voor de speelwijze van FC Twente? Of is het zo makkelijk niet? Nee, natuurlijk, het is niet zo makkelijk. Er ontbraken nu natuurlijk ook weer pionnen. Hè? Belangrijke pionnen in het elftal van, uh, van, van McLaren. Dus dat geluk heeft hij dan ook niet. Nou, het is natuurlijk wel een aardig elftal, maar het is te spelen. En, en dan kom ik wel terug op je vraag. Feyenoord is wel in staat om... Ja, te reageren op het spel van een, van een tegenstander. Heeft dat geduld ook wel? En Koeman kan zijn ploeg precies zodanig neerzetten. Maar ja, dat er een antwoord is op het spel van Twente, dat heeft NEC vorige week al laten zien. Dus dat is, dat is absoluut waar. Kan FC Twente zich snel herstellen, daarover de Engelse coach McLaren. Absolutely right. Uh, Ik denk that's the, the key message which we got in there. It's been a bad week. Uh, top teams recover from this. And we have to recover in twee days and make sure against the Graaf we don't miss another opportunity. Ja, dat is wel erg veel optimisme toch? Hè? Ja, als ik tegen de graafschap spelen zou ik ook optimistisch zijn. Want je weet dat je daar op de Vijverberg het spel moet gaan maken. En, en ja, Twente is natuurlijk wel in staat om aardig te voetballen. Zal nu tot op de tanden gewapend daar tegen de handbalverdediging van de graafschap gaan, uh, gaan spelen. Dus ja, ik zou daar ook met een, met een redelijk gevoel van vertrouwen uh, op, op afreizen. Maar ja, McLaren zegt natuurlijk, of praat altijd wel veel, maar zegt buitengewoon weinig. En dit is natuurlijk eigenlijk een, ook een open deur. Het zou heel ja. raar zijn als hij zou zeggen: nee, deze jongen zit een stuk, dagkampioenschap. Ik bedoel, hij. hij houdt ook de moed erin en dat is een mooie titel voor een carnavalshit, maar dat zijn ook de woorden van McLaren. Ja, maar de spelers geven hoog op van McLaren, maar als je, als je de balans opmaakt van die eerste maanden, ja, is niet al te best hoor. Nee, daar heeft iemand het uitgerekend geloof ik. De acht duels onder McLaren al drie keer verloren: Heracles, NEC en Feyenoord, Adriaanse, 17 duels en één nederlaag. Ja, als je dat heel simpel naast elkaar zou leggen... dan zou je kunnen zeggen dat Adriaanse het eigenlijk beter heeft, uh, heeft gedaan. Maar goed, die spelers, jij zegt net, die spelers lopen zo met hem weg. Ja, dat klopt ook wel, omdat het bewind onder, onder McLaren... prettiger is dan onder Adriaanse. Het is duidelijk. En hij heeft natuurlijk heel vaak met hetzelfde elftal gespeeld. Juist eigenlijk nu we erover hebben... heeft hij in deze week natuurlijk ja, wat curieuze beslissingen genomen. Ja. Um, we gaan het even hebben over PSV. Ook daar een trainerswissel. Filip die zag zijn ploeg vandaag uh, met gemak winnen van Heen. En hij leek te genieten van zijn nieuwe rol.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 Nou, ik weet niet of het een cocu-effect is. Ja, elke trainer die nu was gekomen, daar had je het woord effect achter kunnen zetten. Ik denk wat er een beetje toch gebeurt bij die spelers is dat zij, eh, zij waren natuurlijk heel begaan met, met Fred Rutte en ook begaan met zijn lot. En uiteindelijk wist iedereen dat slechte resultaten eh, Rutte de kop zouden kosten. En ik denk toch dat dat als een soort ballast op hun rug heeft meegedragen. Dat ze dat als een ballast op hun rug hebben meegedragen. En ja, het lag allemaal heel dicht bij elkaar. En dat PSV natuurlijk ook onder Rutte goed gevoetbald heeft. Dat is zo. En zoveel zal die niet veranderd hebben. Hij heeft en zegt, ja, we gaan terug naar de basis. En we gaan geen gekke dingen meer doen. Nou, het was een, het was een aardige, aardige wedstrijd. Maar vergeet niet dat vorige week tegen NAC, de eerste helft, ook helemaal niet zo onaardig was. Dus dit elftal was zeker niet verleerd te voetballen. En ik vind, altijd, ja, ik vind het altijd moeilijk om het gelijk toe te schrijven aan een trainer. Maar misschien is de verfrissing dan toch wel het enige juiste wat moest gebeuren. Achter Rutte en Ten Hag was Haalte een beetje de, de stille Willy. <lacht> was ja, was beetje, hij anders nu? Ja, een beetje het cement. Uh, ja. Hij was natuurlijk degene waar de spelers even bij kwamen uithuilen. En even kwamen zeuren over Rutte, of weet ik wat. Dat heeft hij nu moeten veranderen. Daar is Van der Weerde nu voor. Ja, hij straalt ineens een hoop strengheid uit en, en, en hij is wat, wat, wat starber. Maar god, hij heeft natuurlijk wel de juiste uitstraling voor een trainer. En ook wel de, de, ja, heeft de, de, de carrière er wel mee. Hij heeft wel wat meegemaakt. Dus ja, ik vind, ik vind het niet misstaan, het, ja. uh, het hoofdtrainerschap bij, bij Philip Koku. En een beetje flauw is dan om misschien nu al te beginnen over volgend seizoen. PSV is er op zoek naar een hoofdtrainer. Is het een optie? Nou, ik denk dat bij PSV eigenlijk het scenario wel duidelijk is, wat men, uh, wat men wil. En eigenlijk heeft CoQ daar vanmiddag ook wel wat over gezegd. Als het aan hem ligt, dan uh, is de dik advocaat volgend jaar trainer van PSV. Dat wil iedereen binnen de club, dat wil de huidige technische staf ook. En dat snap ik wel, want CoQ, als hij tenminste bij de eerste selectie blijft... en niet die wens van de A1-trainer gaat vervullen... maar ook uh, zijn, zijn assistent Faber willen natuurlijk veel doen. En bij dik advocaat krijg je die gelegenheid. Daarbij hebben beiden een uitstekende band met, uh, met advocaat. Dus ik denk dat het het droomscenario is, advocaat in een soort Ferguson-rol... en de veldtrainers Cocu en Faber met de nodige inspraak. Ja, Cocu heeft daar al over gezegd van... Uh, laat maar komen, hij kent PSV goed en wij mogen hem. 5-1 in Eindhoven, wel, wel over statistieken gesproken. Bizar dat Heer Veen weer met 5-1 verliest, hè? Ja, als het, uh, als het uh, verliest in topwedstrijden... vier keer al 5-1 en ze hebben ook nog eens een keer met 5-1 gewonnen. Ja, dat is, dat is raar, dat kun je niet invullen. Maar dat past uitstekend bij deze bij... competitie... waar alles raar is en, en alles opvallend is... Maar... Ja, Het lijkt wel of ze uiteindelijk in dat soort wedstrijden dan maar de boel laten lopen en er maar weer vijf tegen krijgen. Goed, um, we gaan het hebben over Ajax, een van de grote winnaars van het weekend. De ploeg boekt alweer de 60 zegen op een rij. Al kostte het nog wel wat moeite om de 10 man van Ado uit te schakelen. Invalu Jody Lukoki scoorde tot tevredenheid van trainer Frank de Boer. Hij is heel uh, sterk ingevallen, hij heeft heel veel voorzetten afgeleverd. Dan nou, maak we een fantastische loopactie, fantastische bal van Theo Jansen. Hij zag hem in de ooghoek toen hij, toen hij aannam. Toen gaf hij hem gelijk diep en toen nam ik hem aan. En, uh... Ja, gelukkig was mijn aanname goed waardoor ik uh, kon inschieten. Waar we ook uh, op getraind hebben, vooral ook met, met Jody... dat hij uh, dat soort loopacties ook maakt. En uh, dan is het mooi dat je dat uh, dan terugziet uh, in de wedstrijd met een, uh, de eerste goal. En uh, vandaag had ik dat gedaan en uh, daar was je wat tevreden over. Maar we weten wat uh, Jody kan. En uh, vooral uh, als hij uh, één tegen één acties kan maken... Ja, dan is er misschien uh, bij ons geen betere rechtsbuiten... qua, qua snelheid en qua voorzet. Mijn geluk zeg maar, is zeg maar dat uh, ebc geblesseerd is... Dus vandaar dat ik erbij ben. In principe ben ik gewoon een speler van Jong Ajax. En uh, als ik met het eerste speel, is het gewoon mooi meegenomen... als ik op de bank zit of als ik minuten maak. Zo zie ik het gewoon. Ja, maar hij heeft in ieder geval zijn certificatie afgegeven. En uh, dat wil ik zien van, uh, van talenten, dat ze aan de deur klopt. Aris is ook een goede speler. En uh, iedereen weet wat zijn kwaliteiten zijn. Dat hij vandaag een minder wedstrijd had, ja, dat kan gewoon gebeuren. Maar ik denk dat hij volgende week gewoon begint... en dat hij gewoon uh, gaat vlammen, denk ik. Want hij is een goede speler. Ja, en waar hij dan op beeld is, uh, is uh, Denk je dat Luc ook iets meent? Ja, dat is wel een heel aardige jongen dan. aardig jongen, He? sympathiek. Aardig. Goed voor zijn vrienden. Ja. Ja. Um, de, hij kreeg thuis nog een, een, ja, een aansteker tegen zich aan. Hè? En ja. inmiddels is die, uh, die gooien getraceerd. Wat is er mee gebeurd? Ja, het stadionverbod van, uh, van Ado. En is niet meer welkom voorlopig bij wedstrijden van... Uh, van, van Ado Den Haag. Ik kreeg die aansteken vanuit het publiek had een klein wondje aan de schouder. Maar Ado heeft de man opgespoord met de camerasystemen, denk ik. En uh, heeft de man inmiddels een stadionverbod opgelegd. Niet meer welkom. Oh, overigens, na, naast die Lukaku, die andere doelpunten maken, Vertongen... de manier waarop hij uh, eigenlijk weer door die verdediging heen liep van Ado... Het is echt, hij is echt te groot voor verdediging. We, weet je waar ik af en toe aan moet denken? Als ik Vertongen dit soort dingen zie doen aan Ruud Gullit in zijn PSV-tijd... Ja, ja, ja, ja, ja. die nam ook van achteruit die bal aan... En ja, als hij zin had om naar voren te gaan, dan deed hij dat. En, en dan Vertongen... ging er zoveel dreiging uit. Ja, precies. En dan ja. wist je ook eigenlijk, ja, dat komt wel goed. En Vertongen, hij is nog niet zo ver. Hij is ook nog niet zo dwingend. Maar het heeft er wel heel veel van weg. Ja, dit is het laatste jaar bij, bij, van Vertongen bij Ajax. Kun je eronder op zeggen. Welke club in Londen het gaat worden, we wachten het af. <laughs> um, ja, Ajax bezig aan een prachtige serie, kunnen we niet zeggen van FC Groningen. Hè? Ik bedoel, als je de laatste acht wedstrijden bekijkt... ja, die uitschiet tegen PSV, maar voor de rest... Ik, ik ben er geweest vanmiddag bij, bij FC Groningen en ik ben er eigenlijk een beetje van, uh, van geschrokken. Want uh, Groningen begon niet eens heel slecht aan die wedstrijd. Uh, in de wetenschap dat, dat men zo vaak had verloren. Hè? Wat was het, zeven nederlagen in acht wedstrijden? Of, of zes in zeven? En dan denk ik, nou, dat, dat, ja, kijken hoe, hoe dat zit tegen Utrecht. Nou, het begin was niet slecht, doelpunt in de schoot geworpen gekregen. Alleen wat er daarna gebeurt, is dat men zich eigenlijk heel kwetsbaar gaat opstellen. Niet meer voetbalt, een beetje een afwachtende houding aanneemt. Rond de eigen 16 ook geen antwoord heeft om, op wat omzettingen bij, uh, bij Utrecht. Want men ging schuiven met Kali en met, met Van der Gun. En ja, daarna is het initiatief weg en is Groningen nooit meer in de wedstrijd. Gekomen. Past wel een beetje bij een ploeg met momenteel weinig vertrouwen. Ja, maar Utrecht heeft dat vertrouwen ook niet. Nee, dat klopt, dat klopt want je moet durven voetballen. En uiteindelijk uh, ontbrak de durf en de kwaliteit uh, om te voetballen. Maar met name natuurlijk de durf. En durf komt voor, voor het uit vertrouwen. Dus het is aan de ene kant ook nog wel uit te leggen. Toch heeft Huister er zelf nog alle vertrouwen in. En hij verwacht dat ook te krijgen van de clubleiding.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 Samen of niet? Dat, dat kan toch niet. dat kan toch ook niet anders? Nee, nou, oké, okay, maar van de laatste acht wedstrijden uh, zeven verlies, dat is zorgwekkend te noemen. Ja, dat is uh, zorgwekkend. Dat is hartstikke vervelend. We uh, had het liever anders gezien, maar we zitten uh, ja, absoluut uh, heel duidelijk in een, uh, in, een, uh, in een mindere fase. Is het onrustig? Ja, kijk, als je uh, wij zijn hartstikke ambitieus bij FC Groningen. We hebben ook een doelstelling geformuleerd. We willen. Het moet heel reëel zijn. Op dit moment staan we slechts zeven punten boven de, boven de streep. En dan, uh, ja, dan is het logisch dat het ook wat onrustig is rondom, rondom zo'n club. Ja, en, en supporters dus ook wat onrustig? Ja, dat uh, brengt het automatisch, automatisch met zich mee. En het, aan de andere kant uh, zegt er ook weer heel veel over de club dat het, dat het enorm, enorm leeft. Dat is ook bekend. Uh, elke wedstrijd bij FC Groningen is, uh, is, uh, is uitgekocht en 22.500 toeschouwers. We hebben ons veel voorgesteld van dit seizoen, maar uh, ja, helaas uh, loopt, het, uh, loopt het even wat anders. Kun je dan met z'n allen dus samen de vinger op de zere plek leggen? Ja, nou ja die vinger op de zere plek te leggen, dat is natuurlijk dat ook, een, ook een heel lastig. Ik hoorde even de inleiding uh, over uh, uh, vertrouwen en, uh, en, uh, en, uh, en dat soort zaken. Nou ja, dat vertrouwen is, is, is, is duidelijk op dit moment even niet aanwezig. En, eh, en we begonnen vanmiddag nog heel aardig aan de wedstrijd. En eh, je komt met 1-0 voor. Ja, vervolgens liepen we toch weer achter de feiten, achter de feiten aan. En eh, ja, verlies je toch wel heel sneu deze, deze wedstrijd. Maar het is niet alleen deze wedstrijd. Eh, ook de volgende wedstrijden waren het was niet goed. Het is hartstikke helder. En eh, nou ja, ik kan alle mogelijke clichés eruit gooien. Maar ja, nou ja, daar hebben we allemaal niks aan. Jullie doen het nu zonder Krankvist en uh, matas. Heeft zo'n uh, matas misschien ook nog wel een beetje de situatie wat verbloemd? Ik bedoel, hij, hij was natuurlijk uitstekend opdreven de laatste jaren in Groningen. Jawel, maar dat is natuurlijk. Uh, kijk, zo werken die dingen. We zijn voor het seizoen bij Andrees Krankvist uh, man, en uh, Matavs uh, uh, kwijtgeraakt. En dat is niet alleen kwaliteit, maar met name Krankvist en Sterman. Dat is natuurlijk ook heel veel, uh, heel veel ervaring. Nou ja, we hebben goede spelers teruggehaald. Hè, maar ook in het verleden dat is namelijk een onbekend scouten voor goede spelers. En die kunnen zich ontwikkelen bij Groningen. En ja, na een aantal jaren, daar gaan, gaan ze weer weg. En, maar eh, ook dit seizoen hebben wij absoluut goede wedstrijden gespeeld. We hebben thuis met zes nog wonnen van Veyron, met drie nog wonnen van PSV, gewonnen van Ajax. Hè, gelijk gespeeld tegen, tegen Twente. Dus ik, eh, ik weiger te geloven dat deze ploeg niet kan voetballen. Maar nogmaals, je zit in een mindere fase. Het vertrouwen is er eventjes niets. En eh, we gaan er alles aan doen om, eh, om dat te doen, te, weer te laten kantelen. Ah, als je dat rijtje zo opnoemt, dan lijkt het bijna tegen topclubs dat het allemaal nog wel redelijk goed lukt. Maar eh, dat het misschien tegen de wat mindere goden wat, wat lastig is. Ja, het grappige is, eh, als wij inderdaad eh, met 6-0 van Feyenoord winnen, met 3-0 van PSV, dan, eh, dan zegt het Junai hier in Noord-Nederland dat het ligt aan, uh, aan het tegenstander die dan zo zwak was. Maar eh, huh. ja, als je deze wedstrijd uh, zo wint, ja, dan moet je er toch wat voor kunnen met elkaar. Dus... Uh, ja, wij blijven er vertrouwen in, in, in houden. Nogmaals, het gezegd, van je staat: aan de ene kant uh, uh, zeven punten nog maar boven de streep. En aan de andere kant staan we ook nog een punten af uh, van de nummer 8. Dus we zullen er alles aan doen om, uh, om alsnog die play-offs te halen. Maar op dit moment, uh, ja, daar moet je heel realistisch zijn, het is het een kwestie van uh, de punten sprokkelen. Nog even persoonlijk, hoe is het als directeur in een seizoen waar alles uh, per week zo verandert? Ja, nou ja, ik, euh, ik, ik heb het daar net met mijn vrouw over. Ik, ik moet je zeggen, van dit soort dingen wat ik zelf euh, euh, ongelooflijk euh, strijdbaar. En juist als het wat, wat minder gaat, ja, dan vind ik het, laat ik het woord mooi, dan niet, niet gebruiken. Maar wel een, een enorme uitdaging om, om daar met elkaar weer, weer uit, uit te klauteren. Dat geldt ook voor onze trainer. Uh, uh, het tweede jaar nu in, in de Eredivisie. En uh, ja, als je hier met elkaar doorkomt, dan... Uh, dan kom je daar alleen maar weer sterker uit. Dus ook dat is een geweldige... Uh, ja, geweldig. Dat is ook weer een proces. U heeft goede gesprekken gehad met uw vrouw, hoor ik zo, op uh, de zondagavond. Uh. Ja, maar ik heb meestal hele goede gesprekken met mijn vrouw. Mijn vrouw <laughs> komt, uh, komt van Ameland, heel relaxed allemaal. Dus het uh, komt allemaal wel goed. Tot slot, als dat nu ligt, wie wordt de kampioen? Nou, wat zal ik je vertellen? Wat mij betreft mag, uh, mag, uh, mag PSV kampioen worden. Want uh, daar zit voor ons nog uh, financieel een financiële nadigheidje vast. In geval PSV kampioen was. En dat heeft alles te maken met de transfer van Tim Metas afgelopen zomer van, van Groningen naar PSV. Dus ja. laat PSV een kampioen worden. Oké, okay, dus goed voor de, voor de kast van FC Wat, van wat denkt de vrouw erover? Ja, dat denk ik. <lacht> <lacht> wie, wie stelt de vraag? Ja. Ronald van der Geer. Ja, dat is mijn vrouw, is het daar ook, ook heel, wij bespreken heel veel van dit soort zaken met z'n tweeën. <lacht> okay. goed. goed om te horen, Hans goed Eiland. Horen. We zitten nu in een glaasje wijn en uh, we gaan ons weer volop uh, voorbereiden op de dag van, uh, van uh, morgen. Uh, o, trouwens, ja. tot slot, wat vorige keer kregen ze na een Nederlaag twee dagen rust, uh, is dat uitgebreid aan drie dagen misschien? ja, dat was ook wel grappig, uh, dat zijn de medewerkers afgelopen maandag ook, ook, ook op kantoor van de directeur, als wij ze de presteren krijgen, er ook twee dagen vrij. <laughs> ja, en dat moet je heel eerlijk zeggen, dat kwam uh, in, het, in een eerste opdeling ook eventjes bij mij op vanmiddag. Ik zat, ik zat twee, drie minuten voor het einde van de wedstrijd, zat ik even in de kleedkamer met, uh, met Michael Kieft en Belt, Michael was geplaceerd. Ja, en, en dan ben je natuurlijk ook wat emotioneel. En, en toen liep ik ook inderdaad op dat moment tegen Michael Kiefdebel... de komende week dan maar drie of vier dagen vrij. Nou ja, dat is natuurlijk een dom opmerking van deze directeur. <laughs> maar, eh, maar af en toe ben ik ook eventjes wat, wat... ondanks het feit dat ik al 51 jaar ben... ben ik ook af en toe echt wel wat, wat, wat, wat emotioneel. Hans Nijland, dankjewel. Succes met Groningen de komende periode. Ja, Dank je zeer. Oh, Ronald, nog even aan jou. Uh, zie jij Groningen nog in de playoffs belanden? Nou ja, ik, mijn, mijn, mijn uh, referentiepunt is, is afgelopen middag. En dan zie ik inderdaad een, een, een hopeloos elftal. Ik vond het echt heel slecht. Maar in deze competitie, en dat is een, een ontzettende open deur. Maar omdat we nu toch ook de deur gaan dichtdoen van dit uh, gesprek, zeg ik. ik... Ik kan het echt allemaal niet meer voorspellen. Het zou zomaar kunnen, maar ik, nee, als ik het vanmiddag zag... heb ik daar een hard hoofd in. Dankjewel, Ronald. En wij blijven nog even bij het voetbal. KVB voorzitter en erevoorzitter van Ajax, Michael van Praag... is, is uh, altijd wel uh, diplomatiek gebleven over de bestuurscrisis bij Ajax... maar hij kijkt met verbazing terug op de enorme heise die ontstond... na de terugkeer van Johan Cruijff. Dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Zo werd Van Praag duidelijk tijdens zijn reizen als UEFA-bestuurder. Van Praag sprak daar vanmiddag over in het programma De Pestribune. Twee dingen wil ik daarover zeggen. In de eerste plaats, men spreekt mij aan over het feit dat het kennelijk mogelijk is... dat er bestuursleden zijn die achter de rug van een officieel aangestelde commissaris iemand aanstelt... of dat nou Johan Cruijff is of uh, meneer Jansen... Dat, uh, daar spreekt men echt schande van in Europa. En en, jij zelf ook? en dat vind ik schandalig. Dat kan gewoon niet. Maar ik zal u eens vertellen wat mij vijf weken geleden... over Jou eens vertellen ja. wat mij vijf weken geleden... Ja, maar Govert van Brakel, ja, maar sorry. <laughs> Govert van Brakel. Ik vind oh, het de wel de van nestor, de nestor ja, van Rustig de te hoor.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 dat als Johan en zijn mensen dit een jaar of drie, hmm. vier kunnen doen... dat Ajax structureel ja. beter zal worden. Maar dan gaan. moet Johan ook zijn verantwoordelijkheid nemen... En die, en die kar gaan trekken. Ja, maar die verantwoordelijkheid heeft hij genomen... Ja. door in de raad van commissarissen te gaan zitten. Maar daar is hij structureel hmm. tegengewerkt. Ik wil het nog een keer herhalen. Structureel tegengewerkt. Dus dat kun je Johan helemaal niet kwalijk nemen... Michael van Praag, die zei dat is dus vanmiddag in de perstribune tegen Govert van Brakel. In Spanje is er nog één wedstrijd bezig. Koplooper Real Madrid speelt tegen Malaga, de ploeg van Matthijssen en van Nistelrooy. Het is daar rust en het staat daar 1-0 door een goal van Benzema. Hi 1982, Supertramp en it's raining again. Zometeen gaan we het hebben over de Swim Cup en de afgelopen wielerweek passeert de revue. Maar eerst gaan we het hebben over tijd. Wouter Roldeuvel wordt vierde, gaat er ook naartoe... en Mark Tuiter is vijfde 1000 eenduizendste sneller dan Jan Blokhuizen. Dat betekent dat Tuiter de eerste wereldbekerwedstrijd ingaat, Blokhuizen niet. Zo was het begin november, toen Mark Tuiter dus op eenduizendste kwalificatie afdong voor de wereldbekers. Maar daar zit nu juist de crux, de tijdwaarneming. Zoals die wordt toegepast, klopt niet. De wetenschappelijke basis daarvoor is zeer, zeer wankel. Erik van Dijk maakte daar een reportage over. Erik, goedenavond. Wat klopt er precies niet aan? Nou, wat er niet aan klopt is het feit dat um, ze wetenschappelijk niet kunnen bewijzen dat iemand die op een duizendste wint ook, ook echt de winnaar is. Het is wel aannemelijk um, dat hij gewonnen heeft, maar uh, ze kunnen dat niet helemaal bewijzen. En uh, dat zit hem in, de, in een groot deel van de tijdwaarneming. We waren op zoek naar he, na de aanleiding van dit uh, voorval en naar wat meer uh, uh, ritten die op een duizendste eindigden van wat is nou precies die duizendste en hoe meet je... Dat. En toen kwamen we terecht bij Erik van der Boger, tijdwaarnemer van TIAF. En die vertelde, ja, eigenlijk kunnen we niet met zekerheid zeggen... dat degene die een duizendste sneller is, dat ook echt uh, is. Uh, ja, dat, uh, dat heeft geleid tot een reportage waarin dat uh, aan het licht werd gesteld. Maar als het niet klopt, waar, waarom wordt het dan toch gedaan? Nou, omdat het in de regel staat. De, de ISU heeft uh, om, uh, om gelijkspellen uh, gedeelde medailles uh, te voorkomen... Uh, hebben ze gezegd dat als je op de honderdste gelijk eindigt... wordt naar de duizendste gekeken uh, wie er heeft gewonnen. En uh, nou goed, de, de, de tijdwaarnemer die zegt dat, dat eigenlijk... dat hij dat wetenschappelijk niet kan, uh, niet, niet kan rijmen met hoe hij uh, dat moet doen. Maar nou, zijn er ook, al, maar nou zijn er ook andere sporten waarin duizendste wordt gemeten. Ik denk bijvoorbeeld aan het, uh, het bobslee. Uh, dat, dat klopt dus ook niet? Ja, uh, het, het, het, het, het, het, het, het niet kloppen... Uh, uh, kijk, wij, wij uh, hebben natuurlijk ook al die bonden gevraagd... van hoe doen jullie dat nou en is het betrouwbaar en hoe betrouwbaar is het? En, en het leek wel of we in een soort open zenuw aanraakten. De Rodelbond, waar ook alles in duizendsten wordt gemeten... die weigerde uh, om ons uh, van commentaar te voorzien. Uh, de Zwembond, die zei uh, wij meten niet in Duizendse en daar laten we het bij... Uh, ook de UCI kwam met een antwoord uh, waar niet op de kernwet ingaat, maar wel op, uh, op de dingen daaromheen. En de Atletiekbond zei ook, wij meten niet in duizenden. Het is veel te link, het gaat veel te, uh, het gaat veel te diep en het is veel te klein om daar, nog, uh, om, om daar goed mee om te gaan. Maar het kan wel in te meten. Ja, het kan wel. Wij zijn bijvoorbeeld uh, bij de TU in Twente terechtgekomen. Uh, uh, Michel Versluis was daar de onderzoeker, die uh, heeft camera's... Uh, die, die gebruikt die 1 miljoen beelden per seconde kunnen opnemen. Wij hebben ook met uh, zo'n type camera gewerkt. En daar kun je dus echt met, uh, onder voorwaarde van voldoende licht en dergelijke... kun je het heel goed meten en zien. Uh, kijk, Het heeft natuurlijk ook met de opstelling te maken die, die ze gebruiken. Het is natuurlijk gewoon heel goed meetbaar. Alleen misschien niet met de opstelling die ze op dit moment gebruiken. En uh, ja, daar moet je dus naar kijken. Is het trouwens ook heel duur dan om, om dat te meten met zoveel beelden? Ja, met, die met, met dat soort uh, camera's dus het is het enorm duur om te, me om, uh, om te meten. En uh, ja, als je het in, nu in uh, goed zou willen hebben... zou je daar bijvoorbeeld enorm veel extra licht op moeten zetten. Ja. En ja, dat kost gewoon veel geld of, of uh, is gewoon niet praktisch. Is er, is er al gereageerd? Gaat bijvoorbeeld de schaatsbond hier een lering uittrekken? Ja, wij hebben het natuurlijk ook voorgelegd aan uh, Tron Esplie. dat is de, uh, het hoofd van de uh, technische commissie van de ISU. En die bevestigt uh, dit verhaal Die zegt, ja, wij weten ervan... Hm. Dat, uh, dat we uh, tot op 3000ste kunnen we nauwkeurig zeggen: die heeft gewonnen en die heeft niet gewonnen. Maar op 1000ste kunnen, kunnen we dat eigenlijk niet zeggen. Dat, dat probleem weten we. Misschien moeten we daar uh, wat aan gaan doen. Maar onze motieven zijn transparant. We willen uh, geen, uh, geen uh, gedeelde medailles. En daarom doen we het toch. En dus op het komende WK. Zo, anders zou het zo kunnen zijn. Dat als iemand op een duizendste een medaille krijgt uh, toebedeeld. Dat dat misschien wel niet. Uh, de juiste kleur van de medaille is. Ik ga er komende week anders naar kijken in uh, Heerenveen. Erik van Dijk, dank je wel. En de reportage van Erik over de thuiswaarneming is uh, terug te kijken op nos.nl. De eerste echte wielerklassieker leverde een Australische overwinning op. Simon Gerrans was de beste in Milan San Remo. En we gaan er zoals, als, eh, zoals vaker dit seizoen over praten met Bart Voskamp. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even de vreugde uit de ploegleiderswagen van Green Edge. Dat hun renner als eerste over de streep kwam. Hey, hey, it's this is Fabian. Uh, we can win this. Come on, come on, come on, come on. Come on. Wee, wee, we, wee. We did it! Yeah! <h x2> Uitzinnige <hullens> <Jaa -hullens> nou, vreugde uit de ploegladerswagen van Green Edge. Simon Jaron zorgde voor de eerste grote zegen voor die Australische ploeg. Bart Voskamp, is, is, is dat normaal, zo'n reactie in de wagen? Nou, volgens mij zijn die renners vaak minder blij over de strepen... <laughs> zo te zien als die ploegleiders. Maar die, ja, dan heb je het zelf niet in de hand als je in de ploegleiderswagen zit. Dus dan ben je volgens mij nog nerveuzer. Ja, de eerste grote overwinning in de klassieker voor die ploeg. Wat, wat, wat betekent dat voor Gerrins en zijn ploeg? Uh, heel veel natuurlijk. Het is een nieuwe ploeg. En uh, er werd heel veel van verwacht. En dan uh, nou, bleef niet steken. Maar ze wachten heel, van, heel veel van. En ze, ze waren goed begonnen. En als je dan de eerste beste grote afrekening hebt... in de Milaanse Remo en je wint... Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dan, uh, dan zit je op je gemak. Nou, uh, tekent iedereen meteen voor een massasprint daar in Milan Sanremo. Uh, dat werd het niet. Is dat verrassend? Nee, je hebt altijd eigenlijk twee scenario's. Dat is de, het scenario is wel altijd dat onderaan de portio eigenlijk alles bij elkaar zit. En dan is de vraag van worden de sprinters eraf gereden, ja of nee. Uh, in dit geval uh, reden drie man weg. En dan heb je nog de kans dat in de afdaling bij elkaar komt. Maar altijd een select groepje. En in dit geval uh, reed Cancellara zo hard naar beneden... dat uh, de achtervolgers gewoon geen kans hadden om terug te komen. Ja, want van die drie die vooruit waren, Cancellara, Nibali en uh, Gerrans. Was hij de outsider? Uh, hij was denk ik de outsider. Uh, ik had misschien verwacht dat hij in de afdaling er nog naartoe zou rijden. Omdat hij toch wel uh, heel sterk is. Maar ja, hij had ook geen keuze. Hij zat natuurlijk in de afdaling voorop. Hij heeft geprobeerd in de afdaling het verschil te maken. Uh, dat is hem niet gelukt. Nou ja, houdt hij zijn benen stil, dan heeft hij helemaal niks. Uh, rijdt hij door, heeft hij nog een kansje om te winnen. Maar met Jones uh, die is gewoon ook heel rap in de sprint. Ja, was het eigenlijk een bekeken zaak. Ja, en dat Kevin dus al halverwege de koers moest lossen. Uh, is dat opvallend te noemen? Is, is hij nog niet sterk genoeg? Uh, ja, dat is wel opvallend te noemen. Het was natuurlijk nog 90 kilometer te gaan op, uh, op Le Magne. Uh, de hele ploeg zat om hem heen. Uh, dus ik had hem eigenlijk niet verwacht dat hij er zo verder heen zou zakken. Want je moet natuurlijk zien, zo'n peloton van 200 man en hij zat va redelijk van voren toen hij begon. En je moet zo verder erheen zakken. Ja, dan was hij gewoon echt niet goed. Want normaal uh, was hij verder gekomen. Ja, um, dan even de Nederlandse ploegen. Uh, te beginnen met Vakant De ploeg in vorm met Johnny Hoogeland die ze goed liet zien. Maar ja, dat is vaak van tevoren. Hè? Die, zou, die zou het niet gaan redden tot het einde. Nee, een beetje, nou ja, een beetje kansloos eigenlijk. Want Sean is natuurlijk gekend om zijn temperament, wat hem te prijzen valt. Maar in dit geval uh, is het gewoon onbegrijpelijk dat je op de Suppessa gewoon uh, vol gaat demereren, Terwijl je weet dat je als je de afdaling zit nog 9 kilometer vlak moet rijden. En de historie had, had, had de eerste keer de koers hier gereden, maar hij had de videobanden kunnen bekijken. En dan weet je gewoon dat dat kansloos is. Dus ik snap niet waarom hij dat heeft gedaan. Want hij heeft een jasje uitgedaan. Vervolgens gaat hij de potje nog een keer half, maar dan is hij 15 is hij kwijt aan kracht. En dan kan hij net niet mee. Dus volgens mij had hij gewoon bij de eerste, eerste drie op het podium kunnen staan. Ja, want, want hij, hij niet alleen. Maar veel redders van vakantie Die reden Milaan-Sagremo Mila voor het eerst. Een koers van, van zo'n 300 kilometer. Langer dan andere klassiekers. Ja, is het dan ook logisch dat zij uh, ja, allemaal moeten wennen... en het gewoon moeilijk hebben? Uh, ja, je bent natuurlijk wel heel nerveus. Het is een uh, vakantie-lijst natuurlijk uh, ploeg die nu echt uh, met de neus aan het venster zit. Dus mensen gaan nu ook wel wat verwachten. Maar je bent met allemaal jonge renners. Uh, je verwacht er heel veel van. En ik denk dat Johnny zeker, achteraf, hij was natuurlijk 15 in Tirreno. Vond ik eigenlijk wel een van de favorieten. En dat hij daar zo mee om is gesprongen, is gewoon toch zonde. Het is toch een verloren kans. Volgend jaar weet je niet of je weer in dezelfde vorm verkeert. Dus uh, wel jammer. Ja, wat, wat doet het überhaupt met renners als je uh, zo'n lange afstand moet fietsen? Uh, ja, uit ervaring mag ik spreken dat het eigenlijk een van de makkelijkste klassiekers is. Hij is weliswaar, ik uh, geloof dat met de neutralisatie erbij... het stuk wat je eerst achter de auto begint... plus de koers en na het hotelrijden bij... moet je volgens mij iets van 320 kilometer fietsen. Dus qua afstand is hij het langst. Maar ze rijden gemiddeld zo hard dat de uren dan nog wel een beetje meevallen. En als je zorgt dat je op de eerste 30, 40 rijdt... dan, dan leid je niet zoveel. Het is enkel de laatste 25 kilometer. Met die klimmetjes, ja, dan moet je echt aan de bak. Maar om de, om de wedstrijd te rijden valt hij eigenlijk wel mee. Ja, en van vakantieverleid kom je al snel uit op de Rabobankploeg. Ja, wat is er aan de hand met die ploeg? Uh, ja, een beetje onthoofd, denk ik. De top is net niet goed genoeg. We hebben vandaag wel iets moois gezien. Uh, vier man draaiden de potje op. Hebben daar wel de koers mede bepaald. Maar ze hadden geen, uh, geen vuurkracht eigenlijk. Dus dat is jammer. En normaal had Breschel, denk ik, uh, iets beter kunnen zijn. Dat had, geloof ik ook wel een beetje pech. Maar... Uh... Het lijkt of ze een beetje onthoofd zijn, maar in de breedte wel goed. Dus ik, ik heb nog steeds het vermoeden dat het straks in de Vlaamse klassiekers nog wel goed komt. Met Breschel, met Renssel? Ja, maar vooral Bomok. Ik had Bomok wel verwacht dat hij goed was. Want die, uh, die moet het aankunnen. Die is explosief. En je ziet op zo'n laatste klimmetje moet je explosief zijn. Hij zat de hele dag van voren, dus ik had echt verwacht dat hij mee was. Nog net niet goed genoeg, maar in Vlaanderen misschien wel. Ja, dan moeten we het toch even hebben over uh, het, het nieuwe dopingverhaal... dat gisteren opdook. Eikar. Uh, uh, renners hmm. zouden zich... Uh, ja, zou, zou dat nemen om meer uithoudingsvermogen te krijgen? Denk jij dat echt sommige renners daarmee experimenteren? Nou ja, kijk, uh, wielrenners of sporters in het algemeen... als die uh, iets kunnen gebruiken wat uh, uh, niet traceerbaar is... Ja, dan kun je ervan uitgaan dat dat... dat best wel gebruikt zou worden. En of dat een, een algemeen gemeengoed is, weet ik niet. Uh, directeur van het Nederlandse Dopinginstituut, uh, meneer Ram... die zegt van, uh, ja, we kunnen het al heel lang traceren. Dus ik snap het hele verhaal niet. Want als dat zo zou zijn, dan zou niemand het gebruiken. En dan zou er een uit zijn geweest uh, over de geruchten van... we kunnen dit vinden, dus uh, uh, het is traceerbaar. Dan zou niemand het gebruiken. En aan de andere kant zeggen ze, ja, uh, het is al vanaf 2009... het peloton gaande verhalen, dus... Het is een beetje een, een vreemd verhaal. Ja, want wat die Herman Ram had het er zelfs over dat het al sinds 1998 bekend is. Had jij er eerder van gehoord? Nee, ik, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Het is echt. Uh, uh, het kwam, van de week kwam het uh, via een Nederlandse krant kwam het, uh, in de pers. En uh, het is voor mij echt uh, totaal onbekend. Het was ook bij Milaan Zo meteen het gesprek van de dag. Maar ben je wel bang voor een, een hele nieuwe discussie? Misschien wel nieuwe schandalen? Uh... Het ligt altijd op de loer, hè? Ja goed, de, de, als het middel doet wat het zegt, dan zou het behoorlijk uh, koersvervalsend zijn. Aan de andere kant zijn ze bij het wielrennen wel zover dat ze behoorlijk goed aan het testen zijn. En als ze zeggen dat het al traceerbaar is, dan snap ik de opheft nog niet zo. Ja. En tenslotte, even vooruitkijken naar de komende week. Wat, wat staat er allemaal op het programma? Ja, wat op programma. We gaan de Vlaamse klassieken straks in. Dus uh, dwars door België, drie prijs, Gent-Weverum. Je krijgt een ander soort renners. Een beetje in de mix. Ook wel renners die, uh, die natuurlijk Milaanse remen goed hebben gereden. Cancellare, die heeft laten zien dat hij gewoon het hardst kan rijden van het hele peloton. Tom Bone, die had een klein beetje pech schijnbaar. Maar die zat de hele dag ook heel makkelijk mee. Dus... We verwachten een leuke strijd en uh, ik, ik denk dat dat een koers is... waar meerdere Nederlanders zich kunnen mengen in de strijd. Kijk, bergop zijn er maar een paar die, uh, die echt met de toppers mee kunnen. Maar in een Vlaamse wedstrijd waar het de hele dag op en af is... dan kun je hem niet voorspellen. Milaanse remers voorspelbaar, maar een Ronde van Vlaanderen is minder voorspelbaar. Bart Voskamp, dank je wel.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 We'll I'm in Every Kingdom and Keep Your Head Up. Bij de zwemcup in Amsterdam stelden Lennart Stekelenburg en Inge Dekker teleur. Dekker miste zowel op de 100 meter vlinder als op de 50 en 100 meter vrij Olympische kwalificatie. En Stekelenburg haalde de richttijd op de 100 meter schoolslag niet. Ranomi Kromowidjojo tekende dit weekend juist wel voor een hoogtepunt. Want ze won vanmiddag de 100 meter vrij in een nieuw persoonlijk record van 53-30. Ook internationaal gezien is dat een uitstekende tijd. Bondscoach Jacques Overhagen is er blij mee. Ja, zij uh, is natuurlijk op weg uh, naar de Olympische Spelen. Uh, moet, moet zich, uh, uh, net als elk ander, nog, uh, de, heeft zich gekwalificeerd, maar moet haar plekken wel verdedigen. Laten we dat niet vergeten en, die, en dat is nog niet ten einde. Maar dit is natuurlijk wel een hele mooie stap en, en we waren hier om goede races te zwemmen, dat heeft ze gedaan. Want behoorlijk sneller bijvoorbeeld dan een van haar grote rivalen, Francesca Helsel... die vorige week in het Olympisch zwembad van Londen 53-57 zwom. Ja, inderdaad. En, en uh, ik, ik denk ook met een goede, goede raceverdeling. Ze laat zien dat ze inhoud heeft, dat ze de racekwaliteit heeft. Ik bedoel, er is altijd nog wat te verbeteren, gelukkig maar. Uh, daar gaan we nog steeds aan werken. Maar uh, ja, ze in, op dit moment in, in het seizoen is dit, dit erg goed, ja. Ligt ze op schema of ligt ze voor op schema? Nee, ze ligt op schema. Ja, ja, ja voor. Uh, kijk, je, je plant zaken. Uh, daarvan uh, verwacht je en hoop je natuurlijk dat ze uitkomen. Uh, en, en, en dit is uh, waar we voor bezig waren. Dus dan, dan lig je mooi op schema. Grootste teleurstellingen dit weekend. Het uh, niet kwalificeren van Lennart Stekelenburg op de 100 meter schoolslag... en van Inge Dekker op de 100 meter vlinderslag... Ja, ik denk wel dat je dat zo kunt zeggen. Dat is, uh, dat is erg jammer. Dat, dat zijn toch eigenlijk wel twee zekerheden waar je gewoon eigenlijk uh, op rekent. Maar ja, zo zie je maar. Het moet wel even gebeuren. Uh, het zijn ook geen flauwe kwalificatieeisen die er zijn. Uh, en, en dan is het jammer, want je, je, je maakt het jezelf moeilijk. Uh, uh, maar ja, nogmaals... Uh, je, ja, het, het, het is niet alleen het fysieke. Hè? Je moet er niet alleen fysiek klaar voor zijn, maar je moet er ook mentaal klaar voor zijn. En, en uh, uh, er staat wat op het spel. Uh, dus dus uh, ja, zij zullen nog een poging moeten doen. Ja, het mentale was dat het probleem bij Inge Dekker. Want die heeft wel een heel vreemd weekend achter de ruggen. Met een veelbelovende start vrijdag in de series van de 50 meter vrij. Maar daarna viel het allemaal behoorlijk tegen. Nou, ze, ze, ze laat haar kwaliteiten zien. Ik bedoel, 24-4, dat mag er zijn in de wereld. Uh, daar had je op de WK uh, mee op het podium gestaan. Uh, dus dat, dat, dat mag er zeker zijn. Uh, en ik vind het jammer dat ze daar op de 100 meters... Ik heb daar niet direct een verklaring voor. Ik heb heel kort even met haar over gehad. Maar dat heeft ze zelf ook niet. Uh, dat zal ze met haar coaches gewoon goed moeten evalueren. Ik zal zelf veel contact hebben met die coaches. Om... In Marseille? Ja, in Marseille. Om te kijken wat, wat, wat is daar aan de hand en, en hoe zakt de voorbereiding eruit. Maar dat ze nog steeds verschrikkelijk goed kan zwemmen, dat heeft ze ook laten zien. Ze traint uh, al een tijdje in Marseille, net zoals Femke Heemskerk. Twee belangrijke zwemsters voor Nederland. Er zijn wat geluiden doorgecijpeld dat uh, de sfeer in die ploeg daar op dit moment niet al te best zou zijn. Baart je dat zorgen? Nou, die zijn, de, de, de sfeer in de ploeg daar is en dat heeft mij echt niet bereikt. Uh, ik heb regelmatig uh, contact met de coaches. Uh, met name één daarvan, James Gibson. En uh, dus... dus uh, nee, daar, daar heb ik echt niks uh, van vernomen. Dat, dat de sfeer daar niet goed zou zijn. Uh, ze hebben hun Franse kampioenschappen beginnen nu. Hun trials. Uh, en dat is, voor hun, uh, dat is voor hun ook heel belangrijk. Dus ik kan me niet voorstellen... Uh, dat er op dat vlak iets mis is. Ik, ik hoor van de dames uh, eigenlijk alleen maar enthousiaste verhalen. Ik denk dat er in elke ploeg wel eens wat is. Maar nee, dat lijkt me, dat lijkt me problemen zoeken die er volgens mij niet zijn. Maar ik, uh, ik kan me vergissen. Ik zal er eens naar vragen. Maar Hou je een vinger aan de pols op dat gebied? Ik bedoel, in hoeverre ben jij op de hoogte wat er in Marseille gebeurt? Uh, nou, niet precies natuurlijk. Ik ben, ik ben er niet bij. Uh, ik ben afhankelijk van de verhalen die je krijgt van de coaches en van de zwemsters zelf... En uh, uh, dat gebeurt veelal via mail. Heel soms telefonisch, maar veelal via mail. En uh, ja, daar hoor ik eigenlijk alleen maar goede geluiden. Dus, uh, kijk, dat is in Nederland ook niet. Hè. Ik, uh, uh, ik ben weliswaar technisch directeur, maar ik bepaal het programma in Amsterdam echt niet. Ik overleg wel met de mensen. Uh, en, en waar ik uh, denk dat ik kan helpen, zal ik dat doen. Uh, en dat geldt eigenlijk uh, nou ja, dat geldt net zo goed in Amsterdam. Dat geldt net zo goed in Eindhoven waar een coach als Marcel Wouw naast me staat. We overleggen, we werken samen. Maar het is wel belangrijk dat iedereen zijn eigen ding doet. En dat niet uh, onder de regie van mij gebeurt. Uh, ik denk dat het zo niet werkt. Tot slot, volgende maand dan is er weer een Cup in Eindhoven. Dan uh, moet het gaan gebeuren voor de mensen die zich nog niet gekwalificeerd hebben. Ben jij ervan overtuigd dat echt iedereen die het nog moet doen, het ook gaat doen daar? Ja, daar ben ik echt van overtuigd. En dat, uh, dat zeg ik echt zonder enige twijfel. Omdat ik echt vind dat deze mensen... Uh, dat zijn, dat zijn WK-finalisten. Het zijn mensen die medailles hebben gewonnen op grote toernooien. En, en uh, nee, die, die mensen hebben zoveel kwaliteit... dat ik ervan overtuigd ben dat ze dat gaan doen. Bondscoach Jacco Ferrara naar de Cup in Amsterdam... in gesprek met Bob van der Tak. Tell me to breathe. 2008, Love Song van Sarah Byrellis. Een uh, goed tennisbericht weer voor Roger Federer... want hij heeft het toernooi van Indian Wells op zijn naam geschreven. Hij versloeg in de finale John Isner met 7-6 en 6-3. En Victoria Azarenka won daar het uh, vrouwentoernooi. De nummer 1 van de wereldranglijst was in de finale opnieuw te sterk... voor Maria Sharapova. Die twee stonden in januari ook al tegenover elkaar... in de finale van de Australian Open. En toen in Melbourne was Azarenka ook al in twee sets te sterk... Het buitenlands voetbalberichtje, de derby in Athene tussen Panathinaikos en Olympiak Olympiakos Piraeus is overschaduwd door rellen. In de rust van de wedstrijd ontstonden er problemen. De aanhang van Panathinaikos gooide met flessen en stoelen naar de politie en er moest traangas worden ingezet. Volgens de politie raakten tientallen fans en agenten gewond en er werden minstens 57 mensen aangehouden. Een paar uitslagen nog uit het buitenland. Udinese tegen Napoli is geëindigd in 2-2. De twee doelpunten van Napoli werden gemaakt door Cavani. Hij miste ook nog een strafschop. En in de Premier League won Newcastle United de ploeg van Tim Krul... met 1-0 van Norwich City. En in Spanje is de wedstrijd tussen Real Madrid en Malaga nog steeds bezig. Tussenstand is nog altijd 1-0 door een goal van Benzema. En het laatste bericht komt uit Engeland. De Bulgaarse voetballer Dimitri Berbatov gaat na dit seizoen weg bij Manchester United. Zijn manager Alex Ferguson is inmiddels akkoord met zijn vertrek. Hij was vorig seizoen nog mede-topscorer in de Premier League. Maar dit seizoen verloor hij zijn basisplaats. Zo 1, met het oog op morgen met Kees Schimbergen. Dank voor het luisteren en maak er een mooie week van. 10.000 keer. Rand van de 16 voorbij en dan is het doelpunt. Nee! De 10.000ste. Dan komt dat slotsprintje van Linkering ga en zijn wintersprint. 10.000 keer. AZ67, nou, Go ahead, Eagles. LOS langs de lijn. Doel, do. Zondagmiddag 25 maart. een schot en weer het doelpunt. Terugblikken op ruim 45 jaar langs de lijn. Ja! ja! Nederland heeft Olympisch goud. Ongelooflijk. Met legendarische stemmen uit het verleden. Oh!